Zeker 140 mensen omgekomen. Er zouden meer dan 800 gewonden zijn. Het geweld ontstond toen enkele duizenden islamitische Oeigoeren slaagsraakten met de politie in de regio Xinjiang. De Oeigoeren waren de straat op gegaan omdat ze een onderzoek willen naar rellen van vorige week in het zuidoosten van China. Daar kwamen twee Oeigoeren om bij gevechten met etnische Chinezen. Na de laatste tijd zijn er steeds meer berichten over spanningen tussen Oeigoeren en etnische Chinezen. Bij een zelfmoordaanslag op de NAVO-basis in Kandahar zijn twee doden en acht gewonden gevallen. Zelfmoordenaar blies zichzelf met zijn auto op aan de poort van de basis. Op de basis in Kandahar arriveerde gisteren met grote vertraging een Nederlandse bevoorradingsconvoy uit Uruzgan. Het konvooi was onderweg drie keer op een bermbom gereden en was een paar maal aangevallen door Taliban-strijders. Zeven Nederlandse gewonden werden naar ziekenhuizen gebracht. Gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om grip te houden op de taxiemarkt, vindt staatssecretaris Huisinga. Deze week stuurt ze een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Op het Leidseplein in Amsterdam sloeg een taxichauffeur dit weekend een 44-jarige man dood, vermoedelijk na een ruzie. De gemeente neemt noodmaatregelen op het Leidseplein. Daar zijn donderdag, vrijdag en zaterdag extra toezichthouders en agenten. Het is de verdreven president van Honduras, Manuel Zelaya... niet gelukt terug te keren naar zijn land. Vliegtuig waarin hij zat, kreeg geen toestemming te landen... op de luchthaven van de hoofdstad Tegucigalpa. Militairen blokkeerden de landingsbaan. Zelaya is daarom uitgeweken naar buurland El Salvador. In Bladikum is oud-journalist en presentator Marcel Bruins overleden. Bruins werkte in de jaren 70 en 80 onder meer als politiek verslaggever... voor het actualiteitenprogramma Tros Actua... en later als eindredacteur voor de rubriek Twee Vandaag... Hij overleed vorige week maandag aan slokdarmkanker en is afgelopen weekend in besloten kring gekremeerd. Marcel Bruins is 66 jaar geworden. Het weer is geregeld zon, maar in de middag en avond vanuit het zuidwesten enkele stevige regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur 20 graden aan zee en gaat op 24 in het zuidoosten. De rest van de week flink wat buien en geleidelijk wat koeler. Dit was het.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 Lekker zomersbegin van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag... met Change and a Lovers Holiday. FM voor Zandvoort en de regio. En dus zullen inmiddels wel heel veel mensen lekker kunnen gaan genieten van hun vakantie. Want de lovers in de air en de zomer is behoorlijk bezig, Rob, of niet? Zo is dat. Goedemiddag, Ralf trouwens. En goedemiddag, uh, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars ook. En Rob en Ralf zijn u weer helemaal van dienst met diverse mogelijke informatie... waarvan u nog niet eerder had gehoord. Nou, dan moet je natuurlijk bij Zandvoort op... Zaterdag. Zijn, waar wel? <laughs> Dat bedoel ik. Daarom. Hij loopt uh, weer vloeiend. hè, hoor. Hij gaat er helemaal vloeibaar. Hij gaat weer helemaal goed. Heb jij je er nog aan gehouden van de week? Eh, uh, waaraan? Tien geboden. Uh, hm? zeven geboden, sorry. Zeven geboden, nee, ik heb het wel gezien. De zeven geboden, jongens, hou je daar nou aan, want ongelooflijk, jongen. Je arm gaat er af je been gaat er af je kop gaat er af je portemonnee gaat ge geschud. worden, nee, ja. je, je bent helemaal de lul, hoor. Hij. Je ja, hebt zin uh, in Zandvoort. Had je de mannetjes uh, gelezen, wat die erover zeiden? Nee. De mannetjes. Wat zeiden de mannetjes? Oh, vandaar dat het uh, zo rustig was uh, in Zandvoort. Vertel. Oh... Else. Helemaal Tien goed hè? He? 10 geboden. Helemaal goed. Ja, en dan ja. hebben we bijvoorbeeld uh, de masters hier op het uh, circuitpark Park he? ja. alweer uh, twee weken geleden. Inderdaad, het was weer een behoorlijke happening. En dan zie je gewoon dat ondanks dat het een hele leuke en uh, goede happening is, dat het toch maar beperkt publiek op afkomt. Ja, maar ja, goed, dat heeft natuurlijk met alles te maken. Hè? Ik bedoel, uh, de mensen die weten gewoon, uh, de TT zit eraan te komen. Dat bedoel ik. 100.000 man. <laughs> Weet je wel. 10 kilometer file op <laughs> vrijdag, daar hebben we het over. Dat is spektakel, daar komt Rossi langs. Nou, en die Rossi, nou ja, dat is natuurlijk een uh, publiekstrekker van de bovenste orde. Als hij even mee zit, gaat hij vanmiddag nog, jawel, zijn honderdste overwinning scoren op die tweewieler. Hoe laat gaan we racen? Nou, ze zijn volgens mij al uh, vet aan de gang hoor, oh. dat weet ik niet. Zullen we de televisie even aanzetten? Laten we het eens even doen. Dan gaan we ook u daarvan bij op de hoogte houden, vanzelfsprekend. Want die Rossi, wat ik... The... nou nee, Zo, so, dat bedoel so. ik. Die hou jij niet bij op je dat fiets die Fijne niet. Nee. En we hebben trouwens, morgen hebben we diverse activiteiten hier in uh, Zandvoort. Vertel. Het muziekpaviljoen is er uitweer, uiteraard weer met uh, leuke muziek. We hebben de kunst- en boekenmarkt op het uh, Gashuisplein. Gezellig. En we hebben de voorrondes, ja dat is enorm leuk, van Beach Hockey. Bietshockey Bij Strampavillon Souten vindt het allemaal plaats. En misschien kunnen we vanmiddag wel even iemand daar, daarover gaan bellen. Hockey, dat doe je toch met een stokkie? Ja, daarom. Hoe gaat dat zo op het strand? En dan op het beach ook en nog is ook Zo'n klein balletje, weet je wel. Zo'n strandbal. Gaat dat lukken of niet? Hé, <laughs> hey, helemaal leuk. We gaan we hebben, Zout even bellen. Ja, we hebben een buitenrommelmarkt bij Pluspunt. Ook gezellig. Helemaal Ciao voldoende te doen weer, hè? Pluspunt, die timmen toch wel aardig aan de weg, hoor, zo. Dat dacht ik wel. En echt, de, de zwarte parel in Zandvoort-Noord eigenlijk. De zwarte parel in Zandvoort. De enige plek waar nog wel gebaald wordt is Zandvoort-Noord. De Middenboulevard, die gaat er niet komen. Nou, Louis davieske schijnt ook achter te lopen op de een of andere manier. oh hoe kan dat nou? Ja, ja, hoe kan dat nou? Als jij het weet, vertel het met de het nee. Toch? Hé, hey, wij gaan eerst even wat muziek draaien. Wacko Jacko. Ali nee, Alicia Dixon. Okay, The Boy Naast Nettingen. I got a man with two left feet. And oh, when he dances up to the beat. I really think that he should know. That is with rhythms go, go, go. I got a man with De single uit de jaren 80 van Billy Ocean en de Caribbean Queen. En wat hebben wij weer lekker genoten van de harikje, wow, hè, een harrikje, hè, Lekker stukje zo'n uh, Dat Zo, je, wel, hè. was zo lekker. lekker. Echt waar. vet, jongens. Minimaal 16% vet. En dan is hij heerlijk. Ja, nog 26, toch, zelfs? Nou, dat is helemaal een unicum, hoor. Als zo. je de 26% erin hebt. Dat bedoel Dat zijn ik. de echte zware jongens. De echte zware ja. jongens. Nou, dat waren deze. Dat was, uh, dat was wel duidelijk. Hoe vond je die actie trouwens van Salom? Wat heeft hij nou weer gedaan? Over vis gesproken. Nou, die heeft eerst eventjes het een en ander geleerd bij Dick Scheringa. Mm -hmm. De bank in Wochnum, Ja. Waar ze ook het kunstweg beginnen te trekken. <laughs> die relatie over kunstweg trekken daar en de opening van de Cobra hier. Dat is ook zoiets. Mm. Dat ik denk van, ja, daar moet een verband zijn. Maar fijn, Salom is daar dus een tijdje in de leer geweest. Is toen maar even bij de ABN AMRO uh, gaan zitten voor 7,5 ton per jaar. Mm -hmm. En uh, nou, hij zit koud op zijn kont, of hij krijgt 2,5 miljard uh, toegeschoven van onze um, fijne minister van Financiën, Bosje. 2,5 miljard? 2,5 miljard, ja oh. joh. Kan verkeeren. Hup je, nee. Nog nooit zoveel fiërsementen gewijsd, bij hier in Nederland. Maar uh, ja, uh, Salm die klopt even aan. En een torentje, nou ja, het torentje waarschijnlijk niet. Die gaat gewoon rechtstreeks naar Bosch. Water. Ja, wat? ja, ja, ja, Gerrit, Gerrit wat is dat, wat is dat, fruit? Wat? Water, ik heb 2,5 miljard nodig. En als je het niet geeft, ga ik in de krant zetten hoor. Oh Gerrit, doe het dan niet. Het ligt politiek nogal wel erg Je weet, uh, we, we, we staan rood hè, volgens uh, de theorieën. Uh, Wouter, niet zeuren. Je krijgt twijf half miljard. Anders ga ik de telegraaf graag verbellen. bellen, kerel. En nou, uh, misschien door. Op de top of een stuk die gehaald je kent aan. Oké, okay, uh, zal hem nou ja. Komt eraan hoor, Gerrit. <laughs> Waar van achter? 2,5 miljard. Maar wat gaan ze met die uh, 2,5 miljard doen dan? Uh, nou, de hypotheken die uh, de DSB-bank allemaal verstrekt heeft, uh, herfinancieren. Wat else? <lacht> Hoe word je genaaid in dit, in dit uh, ja, stabiele, financieel sterke, economische. Uh, met uh, ja, de economen die het allemaal zo goed weten te vertellen. Hoe word je genaaid? Linksom of rechtsom? Gepak je pak je. Nederlanders op de barricade. We pikken het toch niet langer? Maar gelukkig zijn wij wel goed bezig met zandvoort. Zo so is dat. En, en, we de... en we hebben zin in Sandvoorts, toch? Ja, dat hebben we wel toch? En we hebben zin in de zomer. En zien in uh, onder meer zout. Uh, want uh, daar heb je morgen beach hockey. The sun is coming. En wij zijn hier aan de knoppen. Rolf en Rob. En zo dadelijk gaan we eens even bellen met Zuid uh, Wat, Wat er doen? morgen allemaal gaat gebeuren. Ik ga in discotheca con los Daardoor da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Aster il mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiacca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ha afferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata. Era cotta e innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e ne ha fatto marnellata. Oh yeah, ze zegt ze ina. En dan, en dan, wat een idee? Wat een idee? Zie je dat ze niet idee? Malicieuze, Si è aggrappata ai 5 litri si scolata. Mi sembrava bella andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su rifata, Ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata. E ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! Quale idea? 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot Don't know the deal for now, it's all that I've got It's nice to know your name You don't know, you don't know, you don't know anything about me An ocean lake, I need a place to drown Let's freeze the moment, cause we're going down And Tomorrow you'll be gone, gone, gone Heart, this all seems surreal. I feel peculiar now. What do you feel? You think there's a chance that we can fall.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 van uh, lekkere muziek van uh, Milo en You Don't Know. Don't know. Dat allemaal bij uh, Zandvoort op zaterdag. Inmiddels uh, bijna half drie geworden. Laten we eens even gaan naar het strand, uh, Ralf. Want het is uh, toch nog uh, lekker weer. Ja, het strand, zonnetje eh. schijnt niet echt, maar het is bloedje en bloedje warm geworden. En heb zin in hockey. Ja, en we gaan ook nog hockeyën. En dat gaat morgen allemaal plaatsvinden bij uh, Zout. En uh, Floris Jan hebben we aan de telefoon. Floris Jan, hartelijk welkom in de uitzending bij Zandvoort op zaterdag. Ja, nou... Mooi dat ik er ben. Ja. Hey, goedemiddag. Dat vonden wij ook. Goedemiddag. Wij zeggen Floris-Jan nou en Bovenlander erachteraan, dan is het toch meteen de hockeyvirus. Die zit er echt in te komen altijd, Floris-Jan, hè? <laughs> ja, dat klopt. Hoe is het met je trouwens, wat dat betreft? Wat zeg je? Hoe is het met je? Ja, goed. Ik uh, zit nog wel een beetje in het hockey. Maar ik heb een organisatiebureau, we organiseren evenementen. Veel met hockey en uh, in de buurt van het hockey, dus veel andere sporten ook wel, maar uh, de basis is nog steeds wel hockey. Dus uh, ik zit nog wel een beetje in het hockey, omdat dat ik zelf niet zoveel meer beweeg en uh, dat bevalt me eigenlijk wel. Het hockeyvirus kruipt waar het niet gaan kan en zo hoort het ja. natuurlijk ook. En zelfs op het strand, de beach is de reach, de beachactie Nou ja, die loopt natuurlijk overal en daar heb jij ook uh, het een en ander mee van doen, Floris-Jan Ja, wij uh, we hebben een aantal jaar geleden bedacht uh, dat uh, ook hockey maar eens op het strand gespeeld moest worden. Ja, waarom niet? Uh, bij gebrekken ja, velden. Ja, gebrek aan velden, dat is wel waar. Er zijn clubs die weinig velden hebben. Ja. Maar laat ik weer zeggen, alle sporten hebben een beach variant. En uh, ik zat aan tafel met iemand die uh, beachsoccer deed. En uh, ik dacht, uh, kom, laten we dat uh, voor het hockey ook een keer, uh, keer doen. Het is meer als een grap uh, begonnen. En nu uh, hebben we een, uh, een officiële tour. Het is uh, nog geen beach uh, volleybal of beachsoccer. Maar het is wel uh, gezellig en leuk om uh, te, te beach hockeyen. En uh, iedereen is welkom om morgen te komen kijken hoe het eruit ziet. Ja, morgen dus uh, de voorronde op het strand. Nou ja. kan ik me voorstellen dat als je met zo'n klein hockeybal dat balletje op het strand gaat spelen, dat dat niet echt gaat, uh, gaat lukken. Nee, dat klopt. En daarom hebben we ook een wat grotere bal. Uh, we hebben een, uh, ja, een klein leren balletje. van ongeveer formaat van een uh, ja, panna-voetballetje en, uh, en een handbal in. En, uh, nou, daardoor is het, wel, uh, is het wel te doen. Het is gewoon in het Mulde zand. En, uh, het veld is 20 bij 30. Uh, ja, je mag wel alle kap schieten en... Uh, en slaan. Dus uh, het is leuk en het is uh, op zich wel uh, spectaculair. Zeker omdat de bal veel door de lucht gaat en uh, er wordt veel geslagen. Ook met uh, grotere hockeysticks uh, wordt er gespeeld? Uh, er is wel een speciale beach hockeystick. Er kan ook met gewoon hockeystick gespeeld worden. Dus uh, de meeste spelen dan gewoon met gewone hockeystick. Uh, maar er is een, gewoon, er is een beach hockeystick die is een iets langere haak. En er zitten gaten in de haak. Waardoor uh, het zand, uh, je schept hem iets makkelijker door het zand heen. En zijn er morgen nog bekende namen die uh, meedoen aan de beach hockey? Um, nou, voor jullie niet denk ik. Nee, voor mij ook al niet eens. Uh, nee, ik denk niet dat er een uh, grote naam aanwezig zou zijn. Het is gewoon een voorronde. En... Uh, het heeft toch uh, wel uh, een, een redelijk re recreatief uh, karakter. Ondanks dat iedereen altijd wel probeert te winnen, is het niet zo dat uh, de internationals uh, daar uh, nu meteen aan meedoen. Uh, we proberen dat wel om uh, te kijken of we volgend jaar uh, nog een uh, iets hogere league uh, erin kunnen krijgen. Maar er zijn altijd een paar uh, jongens uh, hier. Het HBS uh, hierheen uh, doen, doet een aantal mee. Dus uh, dat is uh, toch uh, de, de semi-top van Nederland. Ja. Die doen we er in ieder geval mee. En, uh, de de tenus ofzo, je, uh, je hebt het over de stik, het balletje, uh, hebben de mensen scheenbeschermers Dan moeten ze ja, met, met blote dat, dat, voeten? Of hoe, hoe ja, zo? op zich is het uh, dat is vrij uh, en dat betekent dat, uh, dat een deel loopt uh, wel gewoon op zijn blote voeten en uh, een deel uh, houdt zijn schoenen aan, of uh, een soort schoenen aan, uh -huh. omdat uh, een stik tegen je tenen toch net niet lekker is. Uh, uh -huh. maar daar, dat, wat betreft de uh, we bestaan nu vier of vijf jaar en uh, dat is nog wel in ontwikkeling. Het zou mooi zijn als er een soort uh, beach schoentje zou komen waar je op het schand enige protectie hebt voor je tenen in ieder geval uh, en wat er niet zo heel lomp uitziet. En uh, hetzelfde geldt voor schermschermers. Als je schermschermers van de sok aan doet, je hebt van die schermschermers die uh, soort, soort sok waar je, dat zou ook al prima zijn. Maar ik vind eigenlijk schermschermers zijn niet echt nodig. Schoentjes zouden op zich wel lekker zijn omdat, uh, nou ja, wat ik zeg, je krijgt nog wel eens een hak op je tenen. Uh, niet vaak, maar het is net vervelend als je bij jou ja. En um, dat is eigenlijk het enige wat, uh, wat, wat is. Het. Dus het is wel um, het is vrij, maar de meeste gebruiken toch geen schermen, schermen en schoenen. Ja, Floris-Jan, uh, hockey is nog steeds uh, enorm populair en dat moet het ook gewoon op het strand worden. Gewoon uh, gezellig zomers uh, uh, toernooien spelen. Ja, dat is wel de insteek dat, uh, dat, dat, dat de toernooien uh, steeds uh, populairder worden en dat er steeds grotere groepen uh, langskomen. Er is, uh, de Fatima langs? Uh, niet, is, uh, niet hier. Is nou maar hij is, heeft ooit wel gezegd dat ze een keer uh, mee wilden doen. Nou, maar je, een, had, een, uh, beetje, dan had je een beetje uh, volk gehad waarschijnlijk. Nou, die kans is wel groot dat er wel iets meer mensen op afkomen. Maar uh, we, we zijn bezig om de, de transporten in het algemeen en zeker het beach hockey, uh, te promoten. En ik uh, denk, uh, dit is een mooie, mooi opstapje om te uh, kijken of we volgend jaar nog iets groters kunnen aanpakken. En dat we nou, een mooie beach uh, evenement op het strand kunnen organiseren. Ja, en morgen rondom het uh, beach ook nog allerlei uh, activiteiten bij Zout. Kan je daar nog wat over vertellen? Uh, Even in Zout. Ja, nou we hebben in ieder geval, uh, er is een dj aanwezig en uh, voor, voor de deelnemers is er in ieder geval een barbecue en daarna uh, hebben we een, uh, de dj die uh, een muziekje draait en uh, voor mij is in ieder geval, ik, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar volgens mij is iedereen gewoon welkom. En, uh, dat, uh, en dan dat... alles los. Ja, het Daarbij wel. is zout aan Zandvoort. <laughs> Om 11 uur uh, gaat het beginnen Floris-Jan? Ja, het is, uh, rond 11 uur uh, begint uh, de eerste wedstrijd, 11 uh, uur, half twaalf zoiets en dan uh, lopen het tot een uur of zes uh, loopt het door. Oké, okay, als mensen meer informatie willen hebben over beach hockey, kunnen ze ook op het uh, internet terecht? Ja, dan kunnen ze www.beachhockey.nl kijken. Oké, okay. nou dus ik wens jou ook teams uh, zich aanmelden bijvoorbeeld? Uh, ja, teams kunnen zich daar ook aanmelden. Uh, voor morgen is dat nog uh, uh, krap dag, dus als ze nu luisteren en ze, ze willen meedoen, dan uh, moeten ze heel snel mailen om, uh, om mee te doen. Nou, de salvo's hockeyploeg, die moeten gewoon zijn, lijkt mij voor de Zandfors, Het zou mooi zijn als er ja. een ploeg uh, komt. Wat dat betreft uh, weet ik best uh, nog mijn hand in het voersteken. steken, want als er één of twee ploegen zijn die gewoon zomaar komen opdagen, dat ik zo ook nog in het programma kan uh, schrijven. Meld je maar, aan. Uh, meld je gewoon aan bij uh, beachhockey.nl, dat is het makkelijkste en dan uh, kan je morgen meedoen. Heel veel plezier en morgen en dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Oké. Okay, Floris-Jan Bovenlander, Dank. dat was Floris-Jan Bovenlander, ja, ho, ho. ja. De international, hè? Ja, dat bedoel ik. Begrijp je het allemaal? Ja, nou, ja, ja, ja. Ik heb het spelletje ongeveer uitgevonden, kan ik je melden hoor. Dus yep. we gaan nu lekker beach hockey met z'n Dat gaan we zeker doen. Alle Morgen dus bij uh, Zout. Boulevard Palensloot nummer 3. Vanaf 11 uur is iedereen van harte welkom. En een lekker feestje er rondom. Go in en ga meedoen. ga meedoen. Hey. My muffin, I'm not lying. I'm just stunning with my love, glue gunning. just like a chicken. The like casino, take your bank before I pay you out. I promise, this promise this. Check this hand, cause I'm off. Carry my, carry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 Helaas is uh, deze dame inmiddels uh, overleden uit de jaren 80. Laura Bernigan en de self-control. Ja, en wij gaan uh, beach hockey hè, morgen. Zo hé, dat is Dan toch een hartstikke Dat kunnen we best wel doen met het uh, CFM team. CFM team, gewoon een mooie uh, huppetup hockey doe je met de stokkie. En daar heb je een heel speciaal stokkie, een soort van netje... Mm -hmm. Dus als je dan hard genoeg slaat, dan haal je nog het vuil van het strand af. Oké. Okay. Wordt het strand nog helemaal hartstikke schoon. Ook nog eens een keertje. Zalvoortschoon.nl. Lijkt mij. Mm -hmm. We gaan eens even een strandpachter bellen zo meteen. Wat hoeft nou echt daadwerkelijk het strand strandschoonprogramma... en pakketmaatregelen of handhaving, hoe het verder ook mogen heten... daadwerkelijk in de uitvoering wordt gebracht. Lijkt mij helemaal goed. Maar dan draaien we eerst nog even een plaat van uh, Aswat. Aswat? Aswat. Hier oh, okay. is Roxanne. a memory Just a dream Or so it seems Take me back to The place that never be You left a fire in my eyes That lightens up the darker skies I'm giving up, I'm letting go I'll find I'm free to be, I'm letting go, I'll Es is een Zomerse muziek op de zaterdagmiddag van CFM. En wij hebben zin in de zomer, zin in een lekker warm weer. En dat gaan we volgende week, gaan we dat ook weer krijgen, dat uh, warme weer. Zeker, zeker weten. Dus, maar eerst gaan we eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met het strand. Het strand. Ja, we gaan strand. naar voor 19. Ja, niet zomaar. Dan hebben we Michel van Andel onder de groep. Michel van Andel, welkom in de uitzending bij het op zaterdag. Where else? Ja, goedemiddag. Hé hey Michel, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Het is zeker lekker uit te houden nu op het strand. Het, ik loop met het zweet op mijn hoofd. Ja, bij, ja. Mij, bij mij zit in mijn broek naad. Dat is ook heel irritant, ook toch? Ja, ja, ja, het is iets minder fris. Maar ja, het spoelt wel lekker schoon. Kan. Ook dat heeft de, ieder nadeel weer zijn voordeel. <laughs> ja, zo is dat. Over schoon gesproken, wat staat ja. er te doen op het strand allemaal, Mies? Sorry? Wat staat er allemaal te doen op het strand in het kader van het schoonhouden daarvan? Nou ja, we hebben, de, we hebben van de, hoe heet het, van Nederland schoon hebben we allemaal een bak gehad. Ja. En we krijgen van de gemeente ook via nee, We via maar wel, we krijgen dozen vol met papieren draagtasjes. Oh, oké. Okay. En dat kan je dan aan de mensen meegeven. En dan kunnen ze hun troep in deponeren. En met het tasje kunnen ze naar de, de prullenbak lopen. Kijk! En het werkt! Ja, het werkt? Het werkt. Ik heb, ik heb vandaag maar eens een tasje opgeraapt van gisteren. dat Nee, dat werkt echt. Goed, goed initiatief. En in het strand is veel schoner geworden, Michel? Nou, nee hoor. Het zijn gewoon uh, varkens. Oh, vertel. Ja, nou, mensen laten alles liggen. Je kent het spelletje. Ik ga op vakantie en ik neem mee. En daar hebben wij een variant op gemaakt. Ik ga naar het strand en ik laat achter. Ja, is het echt waar? Is, is het gewoon zo, zo Smeerboel? Oh, nou, er wordt woordjes opgeraapt. Een luchtbed. Uh, ja, meegebracht... Uh... Troepstoeltjes, je kan, je kan het wel even. Niet... doe je een ander cadeau en peukjes doe je ook bij een ander cadeau. Nog ja, net, nog net geen strikkie stoeltje, erom. Je Stoeltjes, je zutterplankjes, luchtbedden, weet ik veel. Pizzadozen, do, pizza dat is ook zoiets. Wordt ook steeds erger. En waar? Ga ze maar, gewoon maar, met de pizza uit het strand op. <laughs> ja, meestal en op de boulevard ook, joh. Het is, het is niet te geloven. Het, uh, wat, wat mensen, een troep... Ik, en er staan nog bakken zat, hè? Ja, ja. Weet je, tussen mij en mijn buurman hebben we zo'n stukje vrij strand... en daar staan uh, vijf of zes van die, van die grijze rolcontainers. Gisteren ook, ik ben tien minuten bezig geweest om de containers heen... om het erin te gooien. terwijl die containers niet vol zaten... Hoor, want dat wordt, dat wordt keurig geregeld door de firma Paap. Ja, zou het nou niet een uh, mooi idee zijn om gewoon... ja, het klinkt misschien een beetje streng, daar komen we weer aan... weer controllers, maar om ja. gewoon een aantal mensen over het strand te laten lopen... en mensen er in ieder geval op te wijzen van... Doe even normaal en deponeer het gewoon in een prullenbak. Bijvoorbeeld. Nou, eigenlijk is het wat om eigenlijk, ja, zet wat borden neer op de afgangen, weet je, de wijzen mensen erop, dat het veel prettiger op het strand is. Ja, zou zou zo'n bord helpen, dan? Weet ik niet, maar het, het, het, ze worden er natuurlijk wel weer aan herinnerd. Ja, maar zo heb je allemaal die borden. We hebben nu de, tien gebo nou, de zeven geboden. Dan. Ja, voor die, niet, voor die server. Niet, uh, niet wild plassen en niet fout parkeren. Oh, dat en, bedoel ik. En, ja, ja, ja, ja, ja. Geen dranken en in je hand en weet ik het allemaal niet meer. Het, ja. we, onder, we moeten wel verwaken dat we niet een betuttel landje gaan worden natuurlijk. Nee, nee maar ik, ik, ik, ik heb niks met betuttel. Dat is gewoon fatsoen. Je bent de opruimer gewoon klaar. Ja, dat is hetzelfde. Je bij, de, bij het stoplicht staat en zo er een lege asbak voor je. Je ziet de blikjes uit de auto vliegen. <laughs> Weet je, Want de auto moet netjes blijven. Ja, ja nou toch, maar je, ja. Je hebt je, de je prioriteiten maar natuurlijk. Aanwezig. Maar, die, maar die, bij, die, bij, die, bij die hoeken zie je ook wel eens, bij die verkeerslichten wat jij zegt, zo'n blikvanger letterlijk en figuurlijk. Ja, zo net. Ja, zo'n net. Ja. Dan kun je een leuke puntje scoren. Dat is ook wel geinig op zich. Ja. <laughs> Ja nee, ik weet het niet, kijk ik heb Pieter Rol vroeger wel eens foto's gezien en hij zegt kijk, ook vroeger lag een rommel op strand en het waren foto's van, nou weet ik veel, misschien nog van 40, 50 jaar geleden. Ja, maar wat deden we toen? Toen ging je kuilen graven, flikker het hele zootje erin, in de fik en was je er vanaf. Ja, maar toen had je nog geen plastic hè En toen werd er ook, ja, zo ging dat vroeger. Je, en het was het er helemaal hilarisch als ze dan een tussen zat. Want die plofte dan, weet je wel. Moet je even dikken. Maar goed, dat, uh, dat, ja. dat was vroeger en vroeger had je kuilen, ja toch? En vandaag de dag heb je weer drimpels. Ja, ook. En prullenbakken. Worden er geen kuilen meer gegraven dan op het strand? Tot nu toe minder. Ja, de, de limmerruggen zijn nog niet gearriveerd. Hè. Die, die zijn van de kuilen. Over kuilen gesproken. In Katwijk is het heel erg populair om wat kuilengravers in te huren al daar. Die graven een kuiltje voor je tegen een bepaald tarief. En dan ja. kun je daarin verpozen. Nou, lekker. Nou, dat is wel wat. Nou, dat was wel lach. Ik zat uh, van de week uh, naar de televisie We gaan te gaan kijken. Ja, kun een paar in gooien in zo'n kuil. Kijk, nou. Uh, hey, Michel. Ik zat van de week naar de televisie te kijken en toen zag ik toevallig jullie Strampaview 19 uitgebreid in beeld. Dat heb ik gehoord. Want dat was met die serie Soef Soef. Soef Soef. Ja dat, ja, dat klopt, dat is vier jaar geleden op. Uh, op ja het dag. klopt, het was ja. alweer een wat oudere opname. Maar er was ook zo'n Duitser, was zo'n lekkere kou bij jullie aan het graven. <laughs> en de buurman was, was er niet echt blij mee, want die kreeg dat zand in zijn gezicht. Dat was een figurant. Ja, dat ja, dat het <laughs> Wat is er aan de hand op het zand? Is er altijd? Het wordt een grote bende dames en heren, en ga het gewoon schoonmaken. En nou, je bende achter je kont op... Ja, ja, ja. Nou, en dan moet ik zeggen, dan vallen de mensen op de stoelen en de bedjes nog wel mee... ...zijn meestal de ploegen die met hun kont in het zand gaan zitten. Oh. Ook wijndrinkers, de bekende ook... wijndrinkers, die, de, weet je, de wijsneuzen die romantisch met een wijntje de, de, op stand strand verpozen in, in, in, in, in, in de avond. Een beetje gezellig picknicken, beknoeien ja, en de bedden ook weer voor een allerlaat. Ja, dat is niet zo erg, maar neem die fles wijn mee. Nee. Tenminste, de wijnfles, ja. neem hem mee, weet je, want het gebeurt ook wel eens, dat ze hem half onder het zand stoppen of helemaal. En dan komt de firma Paap, volgens vrolijk dan zij, met een shovel. Van een collega van een ding, 4, 25 ton. En die plopt eroverheen overheen en is een fles stuk. Oh, ja, band. en dan mag je hopen dat wij hem eerder vinden dan degene die er met zijn blote voeten doorheen loopt. Want o, je moet... zit echt een kwartier op je knieën om, om het laatste scherfje uit het zand te peuteren, hoor. Bah, bah. Ja, dat is allemaal niet zo fijn. Nee, weet je wat het is? Stap in zo'n flessenbodem en je bent de hele zomer onder de pan, hoor. Ja, dat is zo. Ja, daar word je niet verhaal van. Wat ze ook wel doen: wijnflessen. Of uh, sorry, glazen. En dan vind je zo'n voetje van een wijnglas, weet je, met zo'n steeltje erachter. Nou, die gaan niet dwars doorheen als je pech hebt. Het, het heen, heen. is gevaarlijk, jongen. Dan, oh, ja, nou ja, je kan het bij de, bij de rest gaan, uh, informeren, wat, wat daar een snijwonde binnenkomt. Het is, ja, dat is best wel veel, denk ik. Wat staat er naast het opruimen van het strand nog meer te gebeuren bij Strandpaviljoen 19 deze komende zomer? Want de aftrap is gedaan inmiddels, Michel. Ja, uh, het zonnetje schijnt. Uh, ja, wat, wat, wat staat er te gebeuren? Je kan hier natuurlijk al lekker visje eten. Oh, okay. ook, ook, ook bij ons kan je een visje eten. Heerlijk. En een beetje. En een lekkere steak. Hmm. Noem het allemaal maar op. Lekker hoor. Dus. Uh... Dat zou te gebeuren, voor de rest hebben we, ja, dat zou te gebeuren, ja, allemaal leuke meiden, jongens ja, ons Oké, okay. zegt het dan meteen, man. Ja. En kaal biertje, ook niet naar. Ah, nee, nee, nee, hele, hele goede kaal biertjes.